Het verkeer op de A58 tussen Breda en Bergen-op-Zoom moet nog steeds rekening houden met vertraging. Vanwege een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen met oud papier moeten de middenbermen en het asfalt worden gerepareerd. Een rijstrook richting, richting Bergen-op-Zoom is sinds 8 uur afgesloten. Na middernacht gaat ook een rijstrook in de richting van Breda weer dicht. Tot nu toe is PSV de enige Nederlandse club die de groepsfase heeft bereikt van de Europa League. In Eindhoven won de ploeg van Dikke Advocaat met 9-0 van Zeta. In Montenegro won PSV al met 5-0. Feyenoord, AZ en Heerenveen zijn niet door. Feyenoord verloor uit met 2-0 van Sparta-Praag. AZ thuis met 5-0 van het Russische Anji van Guus Hiddink. En Heerenveen thuis met 2-1 van het Noorse Molde-FK. De wedstrijd Twente tegen uit Turkije wordt verlengd.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 Het weer verspreid over het land komen buien voor. Vannacht vooral buien in de kustgebieden. In het middenland wordt het droger. De minima komen uit rond 11 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met opnieuw buien. Pas later op de dag wordt het wat droger en komt de zon er meer bij. Met maxima rond 17 graden en een stevige noordwestenwind voelt het morgen fris aan. De dagen daarna overwegend droog en de temperatuur loopt geleidelijk wat op. Dit was het NOS Journaal. Uw oude parketvloer weer als nieuw?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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Chris Keine. Vannacht zal Mitt Romney zijn grote toespraak houden... als de officiële kandidaat van de Republikeinse Partij. Daarmee besluit hij een conventie die hem vooral als persoon sympathieker moest maken... want Romney heeft de uitstraling van een grijnzende Vrieskist. Zijn partijgenoot en voormalig presidentskandidaat Mike Huckabee heeft deze week een beetje geholpen. Tijdens een televisieinterview zei hij over Romneys gebrek aan populariteit. Ach, als ze net een hersentumor bij je hebt gevonden, kan je het je ook niks schelen dat de chirurg een eikel is. Goedenavond, welkom bij het oog van deze laatste donderdag van augustus. Een donderdagavond waarop het derde verkiezingsdebat zich zal afspelen. Dat gaat op het ogenblik van start bij de EO-collega's Knevel en Van den Brink. Daar gaan we u vanavond uitgebreid uh, van op de hoogte houden. Maar eerst gaan we even naar Enschede, waar Twente met 3-1 voorstond... tegen Bursa Spoor bij het laatste fluitsignaal. En dus werd het verlengen, Bas Ticheler. Ja, daar uh, zijn we inmiddels acht minuten mee bezig. Het is nog altijd 3-1. Maar tot twee keer toe was het bijna 4-1. Want Twente heeft eerst via Leroy Fer met een verneinig schot van afstand de onderkant van de lat geraakt. Maar de bal er net weer terug het veld in en net niet in het doel. En zo even na een vrije schop vanaf de rechterkant kwam de bal opnieuw op het hoofd. Dit keer van Leroy Fer. En zijn kopbal achterwaarts gekopt. Hij had zelf geen idee waar naartoe. Maar het bleek uiteindelijk een half meterje naast de paal. Zo mag duidelijk zijn dat Twente, dat natuurlijk voetbal tegen inmiddels een tiental van Bursa Sport naar de rode kaart van Gretien... Wel sterker is en gevaarlijker, maar dan zal dat toch echt vroeg of laat in, in moeten. Want dat wil Twente om penalties te voorkomen. Voorlopig is het 3-1 na 99 minuten. Ja, en zodra er eentje in vliegt, komen we bij je terug. Bas, dankjewel. Ik zei het, het derde verkiezingsdebat van deze campagne vanavond bij Knevelen Van de Brink. Ik zie op dit moment Diederik Samson het woord voeren. Want het zijn de lijsttrekkers van CDA, VVD, D66, Partij van de Arbeid, SP en PVV die daar met elkaar discussiëren. Maar u hoeft dus absoluut niet te kijken, want wij gaan het hier allemaal voor u volgen met drie. Watchers. Om te beginnen, onze Haagse verslaggever Michiel Breedveld. Goedenavond, Michiel. Goedenavond. Ja, uh, hoe waren de eerste minuten? Want ze zijn net <laughs> bezig, geloof ik. Heb nou, je al een eerste indruk? <laughs> <laughs> nou, het was echt een voorstelrondje. Ja. Uh, dus, dus ik kan er weinig van zeggen. Ik zat eerlijk gezegd even naar de radio te luisteren... en hoor een voetbalverslag. Dus, uh, maar wij gaan vanavond een voetbalverslag maken van het debat. Uh, wat ik nog even zag, was het uh, schilderij waar uh, Wilders zo boos over was... wat Benny Jolink van Normaal had gemaakt geschilderd met uh, uh, Wilders, uh, Hitler en Anders Breivik uh, op één schilderij. Ja. Te walgelijk voor woorden, zegt uh, Wilders. Nou, het is een beetje een algemeen uh, kom-er-maar-in rondje. Ja, um, ja en Straks zal het dus wel spannender worden met ja, twee toevoegingen ten opzichte van het vorige debat. Je noemde ze net allemaal snel bij elkaar, maar dat zijn natuurlijk het CDA en D66, Buma ja. en Pechtold. Ja. En, en, uh, um, hoe belangrijk is het debat? Want er komen er nog uh, hoeveel? Komen er nog eigenlijk hierna? Nou, een stuk of zes. Ja. Nee, het zijn acht grote debatten, hebben we geteld. Ja. Um, ja uh, kijk, het, het wordt wel in toenemende mate belangrijk... omdat je ziet dat nu ook in de peilingen ja, er toch wel wat beweging komt. Politici ja. denken ook dat dat komt door die debatten. Uh, die worden natuurlijk uitgebreid geanalyseerd. Uh, ja, Dus daar hangt veel van af. En ja, vanavond is vooral interessant om te zien hoe Roemer het doet. Vooral ook omdat hij zichzelf natuurlijk onder druk heeft gezet... Ja, ik moet het beter doen. Beter mijn best doen. Mijn tanden misschien wat meer laten zien. Ja, en we zullen zien of hij dat waar kan maken vanavond. Ja, want hij moet ook die gezellige oom blijven. Hè? Dus het wordt een beetje evenwichtskunst voor, uh, voor Roma. Ja, het, uh, het, het, het gulden midden tussen Marijnus en Agnes Kant. Zoiets. Oei. Ja, ja. <laughs> moeilijk. Nou, dat wordt spannend. Oké. Okay. We komen straks uh, bij jou terug met een, een eerste indruk. Maar dan een, uh, een echte als het debat begonnen is. We spreken verder in deze uitzien met uh, Joël. Voor de wind, hij is tweede op de lijst van uh, de ChristenUnie en zit ook in het uh, campagneteam. Hij zit in de studio in Amsterdam. Goedenavond, meneer Voor de Wind. Goedenavond. Is het pijnlijk dat u er niet bij bent vanavond? Nou, het is natuurlijk wel opmerkelijk voor een EO... Die, dat hij die dan niet de ChristenUnie uitnodigt. Maar goed, het staat ja, er vrij. Ja, altijd op rekenen, hè, vroeger. Nou ja, ik weet het niet. Er zit geen redactiestatuut die naar ons verwijst. Gelukkig maar, er is vrijheid van keuze wat dat er gaat. Maar hmm. het is wel jammer dat je in zo'n debat niet meedoet. SAP doet natuurlijk ook niet mee. Um, dus ja, ik begrijp best dat je ergens een keer een keuze moet maken. Gelukkig zitten we nog in andere uh, debatten. Het lijsttrekkersdebat van RTL 4 uh, straks. Uh, ja. En ook uh, bij het NOS-debat. Dus ja. er komen nog genoeg kansen. En in Den Haag zit Jesse Klaver, vierde op de lijst van GroenLinks... en campagneleider daar. Meneer Klaver, is dat, is dat een nederlaag voor u als campagneleider... dat u er niet bij bent vanavond? Nou, we vinden het natuurlijk heel erg jammer dat we er vanavond niet bij zijn. We hebben ja. iedere mogelijkheid aan om het verhaal van GroenLinks te vertellen. Ja. Nou, dat, dat kan u dan tussen de regels door. Want u gaat het natuurlijk over debat hebben. Maar misschien exact. kunt u er af en toe iets tussendoor laten uh, slippen. Nou ja, uh, waar gaat u op letten vanavond? Nou, een aantal zaken. Uh, uh, Roemer heeft zichzelf de afgelopen dagen echt als underdog gepositioneerd. Ja. Uh, gaat hij dat vanavond ook doen? Uh, nou ja, de, um, heeft gezegd... Uh, de plannen van de PvdA komen eindelijk goed door. Nou ja, hij heeft een slechte doorrekening gehad. Zeker als het ging over werkgelegenheid. Ik ben heel erg benieuwd of hij nu tegenover Rutte overeind blijft. En wordt echt gekozen. Uh, voor een coalitie. Maar vooralsnog, mijn eerste indruk van het debat, inclusief de presentatoren, acht mannen. Een, uh, mijn oude tante zou het een bokkenvijf noemen. Ja, hè, dat is wel opvallend dat ja. er niet één uh, dame bij is. Inderdaad. Is een hele ouderwetse avond. Uh, meneer Voor de Wind, u kunt helemaal vrij kijken, want u zelf uh, bent er niet bij. Wie, wie ziet u graag goed presteren, goed presteren vanavond? Nou, het is natuurlijk wel spannend om uh, te zien of de mensen wel eerlijke antwoorden geven. We weten van het vorige debat dat Rutte wat wegliep bij die vraag over de eigen bijdrage in de zorg. Ja. Er is daarna nog lang over uh, nagepraat, maar eerlijke antwoorden zal ik zeker op letten. Maar uh, ook het beantwoorden van vragen, uh, daar zijn de politici niet altijd even blij mee. Maar het echt beantwoorden van, uh, van stellingen of uh, aanvallen van de tegenstander, daar zal ik uh, zeker ook op letten. Ja. En het is natuurlijk een spannend debat, ook voor Buma, die uh, nu net nog weer even aangejaagd is door de jager. Uh, ja, het voortspelletje ligt dan voor de hand. Uh, om het vooral staande dus te blijven, vooral uh, vast te houden. Uh, ja, dat zal heel spannend zijn voor Buma of die dat lukt. En Roemer, ja, die moet natuurlijk het vorige debat uh, uh, ietsje goed maken, want daar viel die wat weg. Ja. Dus het is ook uh, boeiend om te zien hoe het gaat. Goed. Dank voor dit moment. We komen aan het eind van de uitzending bij u terug. Als we allemaal hebben kunnen kijken. Ja, u allemaal, want ik niet. Omdat ik hier gewoon mijn werk moet gaan zitten doen. Um, straks even tussendoor nog een, een update van Michiel Breedveld. Wanneer de heren... Uh, op die ouderwetse herenavond daar uh, op streek zijn. Verder bespreken we deze uitzending... de zeven moeilijkste problemen uit de wiskunde... en we hebben de organisator van het SWEC-festival in Zaandijk. En we hebben live muziek van Joost Dobben. Maar eerst het andere nieuws van vandaag. Donderdag 30 augustus. You're watching live continuing coverage on Tropical Storm Isaac... on WWL-TV Channel 4. De omroepen in de Amerikaanse staat Louisiana hebben alleen maar oog voor de gevolgen van orkaan Isaac. Want meer dan 50.000 mensen hebben het advies gekregen om hun huis te verlaten. Omdat een dam in de buurstaat Mississippi het dreigt te begeven. Experts proberen de druk op die dam te verlichten. En een stukje verderop in Florida werd vannacht Paul Ryan officieel aangewezen als de kandidaat voor het vicepresidentschap onder Mitt Romney. In zijn speech viel Ryan de huidige president hard aan. We have suffered no shortage of words in the White House. What is missing is leadership in the White House. En Ryan schamperde vooral over de plannen die Obama zou hebben met Medicare, de gezondheidszorg voor ouderen. Een obligation die we hebben voor onze parents en grandparents is being sacrificed. All to pay for a new entitlement we didn't even ask for. Verder blijkt dat Nederlandse winkeliers steeds meer te maken krijgen met geweld door winkeldieven. Sloeg gewoon een van mijn uh, medewerkers gewoon uh, in zijn gezegd. Veel jeugd en dan spreek je ze aan en dan krijg je, je mond zo groot en je wordt gedreigd. En uh, ook gewoon, je soms moet ik wel eens duiken voor een klap. Gek genoeg doen de meeste winkeliers geen aangifte. Winkeliers melden het uh, niet uh, soms omdat ze bang zijn voor represaliers. Maar soms ook omdat een uh, bedreiging alleen mondeling is geuit. Maar dat vinden ze bij Detailhandel Nederland niet goed. Wij zeggen, toch melden, want je moet ergens beginnen om het probleem te stoppen. Het Noordwijkse strand heeft astronaut André Kuipers een warm onthaal gekregen van duizenden landgenoten. Als dank voor de bijzondere prestaties die Kuipers tijdens zijn missie in het internationale ruimtestation ISS heeft geleverd. De astronaut bleef er bescheiden onder. Bijna net zo overweldigend als, als onze mooie planeet. Er uh, uh, werd al gezegd: het is een enorme eer. Uh, ik voel het zelf als bijna te veel eer. En zojuist is dus bij de collega's van Knevel en Van der Brink het derde lijsttrekkersdebat begonnen. De verkiezingscampagne is vol op stoom gekomen en voor elke stem wordt gestreden. Alleen lijkt het CDA het hoofd al in de schoot te hebben gelegd. Lijsttrekker Buma houdt er rekening mee dat de Christen Democraten meer tijd nodig hebben om te herstellen. Verkiezingen zijn er. Verkiezingen zijn er omdat het kabinet viel. Dan zal ik er staan met het CDA. Maar de weg van herstel van het CDA gaat veel verder dan 12 september. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En dat vanmorgen is reeds gelezen door Jan van der Putten in de krant vanmorgen. Nederland is niet meer populair onder arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, meldt het financiële dagblad. Dat komt, dat zal u niet verbazen, door het polen van de PVV. Een jaar geleden wilden Polen nog het liefst werken in Nederland. En nu gaan ze liever naar Duitsland, Engeland of Noorwegen. Dat blijkt uit een onderzoek van uitzendbureau Otto Workforce onder bijna 9000 Oost-Europeanen. Van ondervraagde Polen zegt 40 dat het meldpunt hun beeld van Nederland heeft veranderd. Het gaat ongekend slecht met de glastuinbouw. Na drie slechte jaren op rij wankelt de sector als nooit tevoren, zegt het AD. Alleen al in het Westland moeten dit jaar tientallen grote bedrijven... noodgedwongen de deuren sluiten. Zo is de verwachting van de Rabobank. Vooral groentetelers zijn de dupe van lage afzetprijzen... stijgende energiekosten... en de last van miljoenen investeringen van vlak voor de crisis. Topman Nick Ju van ING Nederland heeft vandaag excuses gemaakt aan zijn personeel, zei de Telegraaf. Vanmorgen haalde hij in de krant fel uit naar mensen die mopperen omdat zij hun baan kwijtraken. Jij hebt elke avond met je dikke kont op de bank goede tijden slechte tijden zitten kijken, terwijl ik iedere avond aan het werk ging. In een verklaring noemt Ju zijn uitspraken een uitglijer. Hij kan zich goed voorstellen dat ze als kwetsend worden ervaren. De ondernemingsraad van ING vindt de opmerkingen van de baas erg ongelukkig. Gezien de reorganisatie waar de bank mee bezig is, in trouw, aandacht voor oude mensen die heel oude mensen helpen. Twee particuliere fondsen die zich richten op ouderen beginnen met een nieuw donatieprogramma. De titel is Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid. Het aantal ouderen groeit, de budgetten zijn beperkt, zeggen de initiatiefnemers. Ze willen twee groepen met elkaar verbinden: 60-plussers die tijd, vitaliteit en geld hebben, en de 80- en 90-plussers die afhankelijk zijn en minder bemiddeld. Morgen begint het jaarlijkse jachtseizoen op dolfijnen. En dierenactivisten demonstreren morgen tegen de jacht. En dat doen ze bij de aankomsthal op Schiphol, naar de Spits. Dolfijnen worden levend verkocht aan bijvoorbeeld dolfinaria en rondtrekkende circussen. Dolfijnen zijn kostbaar en ze worden vaak door de lucht vervoerd. Volgens de activisten zou de handel een grote klap krijgen als het transport via Schiphol... door maatschappijen als Martinair en Garuda wordt verboden. Dolfijnen zijn zoogdieren. In de Volkszand gaat het over welzijn van vissen. De Radboud Universiteit in Nijmegen gaf vandaag een speciale cursus over dat onderwerp. Bedoeld voor visprofessionals als kwekers, onderzoekers en beleidsambtenaren. Een oceaandeskundige vertelt dat vissen worden behandeld als bakstenen. Om ze te doden worden ze in ijsbaden gegooid. Eindelijk zitten verschillende partijen aan tafel om te praten over wat iedereen al lang weet. Vissen zijn gewone, gewervelde dieren met pijn, stress. En angst. Nou, tenslotte nog wat vrolijk, uit de Volkskrant, de eerlijke brommer. Een paar maanden geleden doken er ineens in steden Keith Haring-achtige stickers op op lantaarnpalen van een bromfietser die zijn eigen uitlaatgas in het gezicht krijgt. De initiatiefnemer wil anoniem blijven. Hij is zijn stickeractie begonnen uit ergernis omdat er steeds meer brommers en scooters komen en omdat die heel veel fijnstof uitstoten. Meer nog dan een vrachtauto. Hij hoopt dat de overheid ingrijpt en dat er waarschuwingstickers op brommers komen, net als op sigaretten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En we hebben live muziek vandaag van Joost Dobbe. Joost, welkom. Goedenavond. Wat is je eerste nummer? Mijn eerste nummer heet Oh uh, Maria. Oh my sweet cup of coffee She told me once again she has to go The children are still crying on Dusty tears are coming back to see. Oh, my sweet pool of sorrow She told me once again she has to leave Dark horses running free Would you still look after me? So Oh Maria was dat van Joost Dorbe. En wilt u meer van hem horen, dan moet u vooral blijven luisteren... want zometeen speelt hij nog wat. Bovendien presenteert hij op 23 september zijn cd Times Like This. Is dat je eerste cd? Uh, nee. Nee? De... De tweede. De tweede, oké. Okay. We horen je zometeen weer en de reden dat je hier bent is uh, omdat je ook optreedt dit weekend op het SWEK-festival in Zaandijk. En in de laatste aflevering van onze zomerfestival gaan we het daar even over hebben. Een nieuw tweedaags festival, dat morgen en overmorgen dus in Zaandijk wordt gehouden. Organisator Ron Boelens, goedenavond. Ja, goedenavond. Wat is het SWEK-festival voor een festival? Uh, festival is een, uh, ja, zoals ik al zei, een tweedaags festival. Uh, samengesteld door een hele groep vrijwilligers. En de, op dit festival willen we eigenlijk uh, de dag 1 worden de, de, de singer songwriters uh, uh, wordt de avond. Zoals Joost. Ja. Zoals Joost, inderdaad, gelukkig. Dankjewel, Joost. <laughs> nee, ja. En nog een paar uh, fantastische acts hebben we. Uh, en dag 2, dat wordt echt een, uh, echt, uh, er worden wat zwaardere bands komen naar boven. Um, maar, daaronder... Waar moet ik dan aan denken? Uh, aan, aan, aan metal? Of blijft het uh, allemaal nou, het meer is, het is, singer songwriters het is ook... met een band? Nee, het is wel gevarieerder. Het, uh, sommige van de, van de uh, zangers van de band die ook, uh, doen ook wel sing-songwriters-projecten. Uh, ja. Maar dit zijn echt meer bands. En ook wel uh, bands die uh, uh, eigenlijk opkomend zijn uh, landelijk. Ja, nou is dit niet echt een tijd om, uh, gezien uh, de, de malaise in de culturele sector, nieuwe festivals te beginnen. Had Zaandijk dit erg nodig? Was er nog niks in de Zaanstreek? Uh, er is wel iets in de Zaanstreek, maar niet een festival zoals dit. Uh, de gemeente Zaanstad die, uh, organiseert zelf uh, wel wat festivals. Er zijn uh -huh. nog uh, wat uh, uh, studio's die festivals organiseren. En uiteraard wat uitbaters. Maar dit is echt een uh, festival van uh, en door vrijwilligers. Ja. En dat geldt ook eigenlijk de bands. Die spelen ook vrijwillig. Gratis ook? Ja. Oké. Okay. Dat is allemaal puur met het budget heeft het te maken. Ja, want van halbe, van halbe Zijlstra hebben jullie geen geld gekregen, denk ik. We hebben van niemand geld gekregen. Nee. nee. Hoe, hoe hebben jullie het gedaan? Nou, uh, ik zal heel kort even bij begin beginnen, want uh, ja, Stichting De Fik... Die, niet uh, helemaal bij het begin hoor, zoveel tijd hebben we niet. Nee, nee, nee, nee. De Stichting De Fik had een idee. <lacht> en daar zijn we met wat stichtingen bij elkaar gekomen. Ja. De Zas invasie en uh, de Grote Wijver. En zo hebben we eigenlijk uh, een plan gemaakt en helaas geen subsidie gekregen. En vandaar dat we wat creatiever moesten zijn. En evengoed de bands hebben benaderd en die bereid hebben gevonden om te spelen. Ja, en verder allemaal vrijwilligers? Ik bedoel, jullie hebben gewoon geen kosten? Nou, we hebben wel kosten. We hebben uiteraard kosten voor uh, podium, uh, toilettenuur, een uh, uh, deel van de geluidsinstallatie, ja. uh, beveiliging. Maar dat is allemaal te betalen? Dat is... Uh, ja, we proberen daar zoveel mogelijk geld natuurlijk te, terug te krijgen. Uh, hoeveel, van hoeveel, men, hoe, hoeveel mensen verwacht je? Uh, we verwachten uh, morgen rond de 100. Ja. Morgen wordt het iets kleinschaliger. En zaterdag verwachten we rond de 500. Ja. En dat is in principe ook het maximum wat op het uh, terrein kan. Oké. Okay. Nou, morgen regent het, dus, uh, maar zaterdag wordt het weer mooi weer. Dus dan wordt het, dan wordt het vast mooi. Um, ja. Dankjewel. Dankjewel, Schregen Ron dan. Doelens. Veel plezier dit weekend. En uh, wij kunnen nog een keer luisteren naar iemand die bij jullie dus ook te horen is. Namelijk Joost Dobben met je tweede nummer. En dat wordt? Julia. Julia. Lovely smile makes it oh so easy to love you every day of the week. The season's coming on. Been away too long. A kind of blue reflecting in your eyes. Make it one. Dankjewel, Joost Dobben, Julia. En vanaf 23 september kunt u hem dus beluisteren op zijn tweede cd, Times Like This. Uh, we begonnen de uitzending met de, het begin van de verlenging van twente Boersaspoor. Dat stond aan het begin van de verlenging 3-1. Bas Tichler, hoe is het nu? 4-1 voor Twente. Dat betekent dat de Tuckers de bevrijdende goal hebben gemaakt. Leroy Ver die ook de eerste maakte, deed het na een vrije schop van Tadic. Heel slim. bal van vanaf de linkerkant het straf op de bier. Het gebied binnen vanaf de zeg maar, achterkant van daar waar de actie eigenlijk leek te ontstaan draaide ver heel slim bij iedereen weg. Liep naar het centrum, daar plofte de bal precies op zijn voet en hij schoot de een keer in de hoek. Echt een knappe goal, zowel slim uitgevoerd als technisch goed uitgevoerd. En daarmee heeft Twente, terwijl de officiële speeltijd van de verlenging er eigenlijk wel zo ongeveer op zit, duurt nog een halve minuut de goal die ze normaal gesproken in de play-off van de Europa League gaat brengen. Tenzij, tenzij, tenzij, want dat kan natuurlijk nog, Boersharspoor nog een goal maakt, dan... Is Twente alsnog gezien, maar voorlopig 4-1. Dat lijkt voldoende, nogmaals met nog maar een handvol seconden te spelen. Oké, okay. nou, daar gaan we mee even vanuit. Wordt het anders dan horen die weer? Bas Tichler, dankjewel. Um, nog in de gewone speeltijd uh, zijn de heren in Den Haag bezig... bij Knevel en Van de Brink. En daar is ook onze verslaggever Michiel Breedveld. Goedenavond, Michiel, voor de tweede keer. Ja, nou De wedstrijd is wel flink losgebarsten hier uh, bij Knevel en Van de Brink. Vertel. Ik, be ja, ik begrijp ook wel dat uh, de verschillende uh, uh, uitzendorganisaties... kiezen het aantal uh, lijsttrekkers te beperken. Want uh, het ontaart soms in een kakofonie van door elkaar schreeuwende... Lijsttrekkers uh, ja, die elkaar vooral verwijten uh, dat ze de waarheid niet spreken. Het woord liegen is nog niet echt gevallen. Maar de waarheid spreken. Ja, dat zou iedereen toch wel moeten doen. En dat verwijt wordt over en weer gemaakt. Waar gaat het dan over? Ja, onder meer over die cijfers van het uh, Centraal Planbureau van afgelopen maandag. Die natuurlijk toch uh, voor enkele verrassingen hebben gezorgd. En mm -hmm. die er voor, vooral voor gezorgd hebben dat uh, ja, de Partij van de Arbeid toch wat in, uh, in de verdediging kwam te staan. Want uh, bij. Uh, de doorberekeningen bleek dat die partij ja, toch uh, voor de komende jaren voor een flink banenverlies zorgt. Uh, in tegenstelling tot andere partijen waar het verlies beperkt is of zelfs groeit zoals bij de PVV. En natuurlijk dat Samson daar in het één op een uh, debat tussen Rutte en Samson daar stevig op aangevallen werd. Mm -hmm. Waardoor Samson meteen in de verdediging werd gedrukt. Wij, verla wij verlagen belastingen. Bij ons gaan de bedrijven minder belasting betalen dan in uw programma. U gaat een enorme u maar... energieheffing invoeren. En die compenseren we aan en de andere en wat kant. wat denkt u dat dus er gebeurt bij bedrijven als u dat invoert? Meneer wordt... Rutte, u doet het weer. U doet het weer. U, u voert doet weer, weer allerlei belastingen. U, u vertelt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 meneer Rutte. Mensen moeten op één ding kunnen vertrouwen. Uw mening, mijn mening. We moeten allebei in ieder geval de waarheid spreken. Bij ons is de staatsschuld in 2017 478 miljard en bij u zie je 9 meneer miljard Rutte. hoger. Nou, dat gaat de zo de nog de wel de even de door, deze kakofonie. Ja. Uh, ik denk dat het over de hoofden van de meeste luisteraars heen gaat. Ook de kijkers kunnen er veelal geen touw meer aan vastknopen. Behalve dan dat ze elkaar verwijten uh, dat ze niet de waarheid spreken. Uh, ja, dit gaat dus over de werkgelegenheidseffecten die dus berekend zijn door het planbureau, waar de Partij van de Arbeid in de eerste jaren niet goed uitspringt. Een bewuste keuze, zegt uh, Samson, want wij proberen uh, nou ja, de inkomenseffecten gelijk te verdelen. Uh, dat verwijt hij Rutte weer, dat uh, met name de onderkant van de arbeidsmarkt en uh, uitkeringsgerechtigden uh, daar de meeste last van hebben. Nou, vervolgens uh, bemoeien zich de andere lijsttrekkers daarmee, uh, zich daarmee. Uh, ja, uh, die halen natuurlijk ook weer het beste uit hun programma zo ook wilders. ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat alle collega's ontzettend jaloers zijn op de doorrekening van ons Pvv-programma. Wij hebben als enige de komende crisisjaren hebben wij een banengroei, hebben wij een economische groei en hebben wij een daling van de werkloosheid. Eigenlijk is het heel simpel als je de CPB doorrekeningen ziet. Wil je?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 Excuses aan collega Pechtel, ik heb hem niet genoemd. Ja. Maar het is altijd beter om nooit op d 66 te Punt. staan. Ja. <laughs> nou, toch nog even gelachen in het debat. Ja. Maar ja, ja het, het, het gaat echt over de hoofden van de meeste mensen heen. Jesse Klaver hier naast me die zegt ze, ze, ze liegen allemaal een beetje. Ja, dus, nou, ja. nou we, gaan, we, we gaan daar straks uh, tegen het eind van het debat uh, uitgebreid, ook met uh, de heren Voordewind en Klaver over praten. En dan gaan we ook kijken hoe uh, Roemer het heeft gedaan. Want daar waren alle ogen toch vooral. Ja, en Buma vanavond. en Pechtold, en die komen en nauwelijks aan bod. Oké, okay, nou, straks komen we bij uh, jou en uh, de beide heren uh, terug. Dank je wel voor dit moment. En ik kan intussen ook melden dat het inderdaad 4-1 is gebleven in Twente. En dat Twente dus doorgaat iets anders. Nu in 2000 heeft de miljonair en wetenschapsweldoener Lenton T. Clay 7 miljoen dollar uitgeloofd voor het oplossen van de 7 mo moeilijkste problemen uit de wiskunde, de zogenaamde Millenniumproblemen. Dus 1 miljoen per opgelost raadsel. En vier Nederlandse wiskundigen hebben nu voor ons dummies die problemen op een rijtje gezet en morgen verschijnt het boek dat daar het resultaat van is, de 7 grootste raadsels van de wiskunde. En twee van de auteurs zitten inmiddels hier in de. Studio. Jan van der Kaats en Barry Koren. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Um, meneer van der Kaats, zijn dit echt alle grote problemen van uh, de hedendaagse wiskunde? Zijn dat er maar zeven? Nee, er zijn er natuurlijk nog veel meer. Maar deze worden door een comité van internationale experts... Uh, gezien als zeven hele belangrijke mijlpalen en daarom hebben ze dit gekozen. En zijn die experts hebben die daar gelijk in? Of hebt u nog een probleem liggen wat u eigenlijk belangrijker vindt? Nee hoor, ik ben het volledig met ze eens. Ja? Zijn, dit zijn zeker de, de zeven uh, meest uitdagende problemen. Ja, en uh, meneer Koren, is het uh, uh, eigenlijk uniek in de wiskunde dat er voor het oplossen van een wiskundig probleem zoveel geld wordt uitgeloofd? Ja, ik ken geen andere voorbeelden. Er is wel een hele grote wiskundeprijs nog voor reeds gedaan werk. Er wordt vaak aan oudere wiskundigen gegeven, de zogenaamde Abelprijs. Aha. Die komt qua grootte ook in de buurt. Ja. Ja, Helpt dat, meneer Van der kaart zo'n prijs? Uh, uh, het helpt, maar niet in de zin dat het uh, de mensen daartoe aanzet... om zich nu eens met zo'n probleem te gaan bezighouden. Maar het helpt wel voor de beeldvorming van de wiskunde. En het want helpt... u denkt niet dat er uh, wiskundigen zijn die denken... goh, dat probleem, ik heb me er nog nooit over gebogen... maar nee, nu kan ik een dat, miljoen verdienen. Dat nee? is volkomen ondenkbaar, so, want het waarom? zijn allemaal... zeer specialistische en, en zeer moeilijke problemen. En je kunt er alleen maar aan beginnen... wanneer je al uh, zeker 10, 15 jaar lang je met dit vakgebied heel intensief hebt beziggehouden. Ja, ja. En dus... dan is nog het succes niet gegarandeerd. Maar wat is dan wel het nut van zo'n... Nou, het, het zijn stimulansen, het uh, genereert uh, bij het brede publiek belangstelling voor, uh, voor de wiskunde als wetenschap. Het is blijkbaar de moeite waard om je daarin te verdiepen en dat, dat is eigenlijk een heel belangrijk deel. En daarnaast natuurlijk dat geld dat stelt deze grote onderzoekers weer in staat om verder te werken met anderen ja. aan uh, nieuwe Wiskunde. Ja. Nou, nou uh, is er inmiddels één van die problemen opgelost? Hè? Ja. In, in 2003 heeft de Rus Grigori Perelman uh, het Poincaré-vermoeden Bewezen. Wat, wat is dat voor donkerbruin vermoeden? Ja, dat, vermoeden. dat is niet zomaar 1, 2, 3 uit te leggen. Dat heeft te maken met. <laughs> nee, dat vang is, vang is, dat vang geldt vang. eigenlijk voor al die problemen. Ja. Ze, zelfs onze uit te leggen heb je al behoorlijk wat, wat nodig. En daarom ik hebben las we was dit... zelfs in, in, in uw boek dat uh, de, de meeste wiskundigen, echt geschoolde wiskundigen, ja. het probleem vaak niet eens begrijpen. Hè? Uh, ze zullen meestal ze meestal niet alles even begrijpen. Meestal nee. hebben ze wel enig idee van een paar van die problemen, maar uh, echt ze allemaal overzien dat zijn nou dan niet zo vreselijk veel. Nee, maar die Perelman heeft het dus alleen opgelost. Ja. Heeft, heeft hij dat miljoen dan gekregen? Uh, hij heeft het geweigerd. Oh. <laughs> en dat is natuurlijk zeer vreemd. Het is ook heel exceptioneel. Die Perelman is een enorm genie, maar tegelijkertijd ook iemand die zich heel erg afsluit van de wereld en helemaal gelukkig is wanneer hij zelf aan zijn problemen kan werken. Hij heeft dus dat, uh, dat probleem opgelost en uh, heeft de oplossing daarvan in de vorm van artikelen gepubliceerd ja. op een archief. En verder uh, zegt hij, nou oké, okay, dat is het. Ja. En toen, toen waren er, begreep ik meneer Van der Kraats, twee Chinezen die dachten, uh, of uh, meneer Koren, twee Chinezen die dachten handig te zijn en de poed binnen te slepen. Dat is mij niet bekend. Nee. Ja, ik maar wat, ik, ik wat, weet er wel wat oh, van. Wat, het, wel, ja, sorry, wat, wat, ja, vertelt u maar van de kaas? Ja, ja even over Perelman en, en dat, dat vermoeden. Het is inderdaad zo dat Perelman het niet heeft gepresenteerd als de oplossing van het vermoeden van Poincaré... Hij heeft een veel algemener probleem opgelost. En Poincaré is daar een gevolg van. Maar hij heeft dat zelf er niet bij gezet. Maar de hele wiskundige wereld, de experts op dat gebied, die zeiden... oh, maar dan heeft hij ook Poincaré opgelost. Mm -hmm. En uh, dat was dus voor al die experts reden om die artikelen enorm goed te gaan bekijken. En na een aantal jaren zijn ze er allemaal achtergekomen... dat het inderdaad correct was. En toen heeft het comité van die prijzen heeft besloten... dat hij dat miljoen verdiende... Ja, maar, maar hoe, zou, hoe hey, zat het nou met die Chinezen dan? En die Chinezen, kijk, het is, het is een, een, een, een moeilijk probleem. En Perelman heeft een aantal dingen wat algemeen opgeschreven. En die Chinezen zeiden, ja, maar heeft een aantal dingetjes toch laten liggen. En die vullen wij nou in. En dan is eigenlijk dan pas het Pancré-vermoeden opgelost. En geef ons dan dat geld. Maar, maar ja, zo gaat het niet. Er is een commissie van... Uh, zeer grote wiskundige die zich daarover buigt... en die zegt, ja, maar jullie hebben alleen maar kruimelwerk gedaan. Ja. En uh, het echte bewijs is geleverd door Perelman. Die verdient de prijs. Ja. Alleen hij wil het niet hebben. Nee. Uh, meneer Koren, u houdt zich bezig met één van die grote zeven problemen... namelijk de, m, hoe zeg ik het, Navier-Stokes-vergelijking? De Navier-Stokes-vergelijking. Navier-Stokes-vergelijking. Navier-Stokes-vergelijking. Navier Navier Navier nou, na nou, drie keer uh, gelukt, wat zijn dat voor dingen? Dat zijn wiskundige formules, ja. zogenaamde differentiaalvergelijkingen. Hele compacte wiskundige formules, waarmee je de stroming van vloeistoffen en gassen heel nauwkeurig kunt beschrijven, exact kunt beschrijven. Ja. Bijvoorbeeld de stroming van lucht om een vliegtuig, water om een schip, bloed door een mensenhart, benzine door een motor. Hele belangrijke vergelijkingen dus voor de praktijk. Ja, en, en uh, ja, we constateren net al dat voor de meeste wiskundigen het probleem zelfs al niet echt te begrijpen is, maar wat, wat maakt dit zo'n ontzettend ingewikkeld probleem. En waarom begrijpt u het wel? Nou, Dit is al een van de meer gemakkelijke proble problemen. Oh, om te begrijpen. <laughs> om te begrijpen. Ja. Die Navier stokes vergelijkingen die, die worden op de universiteiten al geleerd aan de studenten en mm -hmm. uh, dat is niet al te moeilijk. Uh, maar wat er wel heel moeilijk is, is om die vergelijkingen op te lossen. Uh, in die vergelijkingen zitten diep verpakt... bijvoorbeeld verdelingen van de snelheid in een vloeistof, in een gas... in de ruimte en in de tijd. Die wil je eruit peuteren, die wil je eruit oplossen uit die vergelijkingen. Heb je dat in handen, zo'n oplossing... dan kun je voorspellen hoe een gas en vloeistof gaat stromen. In de toekomst ook. Nou, dat is met potlood en papier niet mogelijk. Dat moet met uh, computers, mm -hmm. met andere methoden. En dat gebeurt volop vandaag de dag... Maar een belangrijke vraag die nog steeds niet is beantwoord... is, hebben die naviers-stokes vergelijkingen Hebben die misschien maar één oplossing? Hebben ze misschien twee of nog meer oplossingen? Of hebben ze misschien nul oplossingen? Ja, en, want dat kan ook nog, dat ze überhaupt niet op ja, zijn. Ja, dat, hm? dat, dat er geen oplossing bestaat. Hm. Uh, nou, die vraag, dat is een, een typische wiskundevraag. Uh, die wordt wel aangeduid met de naam uh, existentievraag. Het bestaan van een oplossing... En uh, de vraag uh, of er meerdere oplossingen bestaan, dat is de eenduidigheidsvraag. Ja. Dat, is, dat is het, uh, die vraag, dat is het. Uh... Een van de Millennium-vragen. Ja. Uh, meneer Van der Kraat, u, u houdt zich uh, vooral bezig met de Riemann-hypothese. Uh, de Riemann-hypothese, ja. ja. Legt u hem eens even uit in drie zinnen. Uh, dat heeft te maken met de verdeling van de primgetallen. Nou, dan moet je dus eerst weten wat primgetallen zijn, maar dat weten veel mensen wel. Hè. Dat zijn getallen die niet door een kleiner getal deelbaar zijn... Ja. En die liggen 1, grillig. 1, 3, 5, ja. Ja, 1 nemen we er niet bij, maar 2, oh, 3, okay. 5, 7, 11, 13 enzovoort. ik doe 1 ook altijd, maar... Ja. Oké, okay. <laughs> dat mag ik doen. Is mijn, dat is mijn <laughs> maar... hypothese, ja. Ja, dus de, ja, maar hoe liggen die tussen de andere getallen verdeeld? Als je daar grafiekjes van maakt, dan zie je dat het erg grillig is... maar aan de andere kant zit er ook heel veel regelmaat in... En die regelmaat die proberen we in de wiskunde op te sporen. En als we die regelmaat echt helemaal in de vingers hebben... dan weten we ook eigenlijk alles van die priemgetallen en kunnen we er van alles mee doen. Want en, wat hebt dat voor nut? Als Juist, en dat is dan de, de volgende volzin ah, ja. die ik uh, wilde uitspreken. <laughs> Heel lang is het zo geweest dat dat alleen maar een hobby voor wiskundigen was. Want Riemann die uh, leefde halverwege de uh, 19e eeuw. Het vermoeden is al 160 jaar oud... Uh, maar die interesseerde eigenlijk alleen maar de theoretische kant. Maar nu, de laatste 40, 50 jaar, is gebleken dat die priemgetallen ontzettend belangrijk zijn voor allerlei toepassingen. Bijvoorbeeld bij beveiligingsproblemen, internetbankieren, allerlei uh, methodes. Die ervoor zorgen dat alleen bevoegde mensen tot bepaalde informatie toegang kunnen krijgen. Die hebben met priemgetallen, met grote priemgetallen te maken. Hmm. En het is dus heel goed denkbaar dat wanneer dat Riemann-vermoeden eenmaal is opgelost en we dus echt veel meer weten van die priemgetallen, dat dat ook weer toepassingen heeft. Bijvoorbeeld in communicatie, of in beveiliging... of in allerlei andere toepassingen. Want van wiskunde weet je van tevoren nooit waar de toepassingen zullen liggen. Nee, nou goed, dat, dat lijkt me dus zeker wel een miljoen waard om dat op te lossen. Even, even tot slot kort, want we moeten de, uh, het hele debat nog gaan ja. evalueren. Maar <laughs> als u nu uh, s'avonds op zolder uh, probeert uh, de, de, de Navier-Stokes-vergelijking op te lossen... of het Riemann, de Riemann hypothese zit dat miljoen dan in uw achterhoofd? Of, uh? Nou, nee, niet echt, maar... Het is zo'n mooi probleem en uh, ik kan me dat ook goed voorstellen... dat Perelman die prijs uh, niet uh, ontvangen en niet geaccepteerd heeft. Uh, de schoonheid van het probleem. En uh, ja, het uh, hebben van succes na zoveel jaren noeste arbeid. Dat, dat, dat moet zo bijzonder zijn. Ja. Nou, dat is zeker het allerbelangrijkste, die, die bevrediging. En dat je ja, voor de eeuwigheid je naam hebt gevestigd. Maar het is ook zo dat uh, vrijwel alle andere wiskundigen dat miljoen wel zeker zouden hebben geaccepteerd. En daar ook een goede bestemming voor zouden hebben uh, gevonden binnen de wiskunde zelf. Kijk, dat is een, een iets minder netjes, maar misschien wel wat reëler antwoord. Dank u wel, Jan van der Kraats en uh, Barry Koren. En ja, wij gaan dus door inderdaad met waar we de uitzending eh, mee begonnen zijn. Na het voetbal dan het debat, wat nog steeds eh, gaande is bij de EO. Al eh, zie ik nu iemand een sigaret aansteken op televisie. Oh ja, nee, dat is een filmpje waar Geert Wilders met wat donkere blik eh, naar eh, staat te kijken. Ik spreek over het debat zoals dat tot nu toe gegaan is. Het is een eh, nou, kleine drie kwartier bezig met eh, Michiel Breedveld, ons verslaggever in Den Haag. Met Joël Voordewind, hij is tweede op de lijst van de ChristenUnie en zit ook in het campagneteam met Jesse Klaver. Hij is vierde op de lijst van GroenLinks en ook campagneleider. Um, twee zitten er in Den Haag en één in Amsterdam. Uh, Michiel, geef jouw indruk van het debat tot nu toe eens. Ja. Ja. Ja. <laughs> ja nou. uh, een kakofonie, als, uh, als ik het eerlijk moet zeggen. Um, uh, en waar alle lijsttrekkers nu last van hebben... is toch de cijfertjes van het Centraal Planbureau waar ze allemaal hun eigen gelijk in terugzien... Uh, proberen de anderen daarmee te bestrijden... ook de tekortkomingen in het programma van de ander uh, aan te wijzen. En, en heeft dat tot een interessant debat geleid? Want als straks nou, je straks zei, het gaat allemaal over de hoofden van de kijkertjes heen. Nauwelijks. Uh, we hebben een uh, debat uh, tussen Pechtold en Roemer over de zorg gehad... Nou, wat mij het belangrijkste is bijgebleven is dat Pechtold zegt... ja, uh, meneer Roemer, u zorgt dat uh, de wachtlijsten stijgen. En dat meneer Roemer zegt van ja, maar we moeten toch fatsoenlijke zorg blijven uh, garanderen. En uh, voor de rest werd het het uh, in een soort systeemdiscussie. Um, ja, en eigenlijk werd het weer leuker toen uh, het uh, debat wat algemener werd. En uh, we toch weer terugkomen op het thema... U moet wel de waarheid spreken, want ja. dat vindt uh, dat iedereen moet gebeuren. Dus kwam uh, Roemer nog even terug op de aanvaring... die hij in het premiersdebat afgelopen zondag had met uh, Rutte. Roemer, toch nog maar even terug naar afgelopen zondag. Toen was u achteraf. Heel boos op meneer Rutte. <lacht> hij is hier. Uh, doe met hem wat u wilt, zou ik zeggen. Ja, nou, ik had gezegd, oh, er staat geen tafel. Heb je geluk gehad? Want ik zou je over die tafel intrekken. Nou, ik neem aan uh, dat het eigenlijk eerder het uh, woord aan de heer Rutte gegeven moet worden. Maar ik neem aan dat hij nou gewoon netjes toe zegt, meneer Roemer, ik heb u verkeerd begrepen. Ja, wij van de VVD hebben inderdaad ingestemd met een uh, eigen risicoverhoging. En ja, die 150 euro komt er bovenop. Meneer Rutte. Sorry, ik heb u verkeerd begrepen. En u had toch gelijk. U mag reageren. Uh, uh, nee, meneer Roemer, zo is niet. Ga ik het nog een keer doen. Uh, de VVD die handhaaft de afspraken uit het begrotingsakkoord. Dat betekent dat het eigen risico staat op 350 euro. Meneer Roemer is dat, dat is een systeem, nee, Dat nee. dat solidair is. Um, dit doet me een beetje aan een klintentje denken. Een klintentje? Ja, I o. did not have sex. Weet je wel? Dat is hetzelfde de, ja, verhaal. Oppassen met het Engels. Ik vind ja, dat... ja, ja. ja, wat het gerucht ging dat de Roemer zijn talen niet uh, goed beheerste. Nee. Maar um, ja... Uh, Aardige was dat Buma eigenlijk zich ontpopte als de scheidsrechter, die gedraagt zich heel soeverein, blijft rustig. Is ook opvallend. Um, ja, we hebben we willen graag even naar onze gasten, maar hij zegt: uh, Ja, Roemer heeft eigenlijk wel een beetje gelijk. Want voor de gewone burger staat uh, het uh, eigen risico dit jaar op 220. En dankzij het koendersakkoord akkoord ja. uh, waar de VVD ook bij zit, uh, staat dat volgend jaar op 350 euro. Kortom, een uh, behoorlijk chaotisch debat waar ja. Uh, ja Weinig mensen echt uitspringen. Ja, meneer Klaver, uh, wat, wat, wat is uw indruk? De, de, de ogen waren natuurlijk op Roemer gericht. Nou, we hoorden hem net even. Heeft hij zich gerevancheerd uh, uh, na vorige zondag? Nou, gerevancheerd vind ik een groot woord, maar hij doet het wel beter dan afgelopen zondag. Hij is rustiger, beheerster. Uh, hij is weer grappig, uh, zoals we hem kennen. En ik begon eigenlijk deze uitzending. Ik zei: Het is een bokkenvijf omdat er heel veel mannen uh, stonden. Ja, maar dat het is, niet is ook niet veranderd, net ik het is aan. Echt, Nee, maar het is wel ook qua gedrag echt een bokkenvijf geworden. Er wordt ah. door elkaar heen geschreeuwd. Uh, ze nemen echt een loopje met de cijfers. Wat mij echt opvalt is dat er niet wordt geargumenteerd. Dus er worden allerlei uh, stellingen ingenomen. Uh, dit vinden wij, dit, uh, dit vinden jullie. Zonder dat er op elkaar wordt ingegaan. En er wordt echt met halve waarheden gesmeten. Ik heb hier naast mij de doorrekening liggen. Omdat ik dacht, ik ga dan toch eens eventjes bij alle beweringen kijken wat ze zeggen. Mm -hmm. En op negen van de tien dingen uh, die er worden beweerd, uh, klopt het niet. Bijvoorbeeld bij de PvdA als het gaat over de werkgelegenheid. Uh, maar hetzelfde geldt voor de zorg bij Rutte. Uh, en dat vind ik heel erg opvallend. Volgens mij moet je zo'n debat ook gebruiken om eerlijk uit te leggen. Uh, waar jij voor staat in je verkiezingsprogramma, in je doorrekening, zodat de kiezer een goede keuze kan maken. Ja. Meneer Voor de Wind, wat vindt u van het debat? Inderdaad, uh, ve ve veel leuzenachtig en uh, weinig echte inhoud? Nou, ik kan me indenken dat het voor de kijker best lastig is om te volgen. Want het gaat inderdaad allemaal over die cijfertjes van het CPB. Mijn eerste opmerking uh, die ik maakte was dat ik zou letten op eerlijke antwoorden. En ik ja. vind, uh, even terugkomend op die uitspraken van, uh, van uh, Rutte, ja, daar moet hij gewoon nu eerlijk zeggen dat hij ook voor een eigen bijdrage van 150 euro is. En dat. Hij loopt daar een beetje mee weg. Hij zegt nee, ik ga niks verhogen, maar we hebben dan wel... Uh, uh, een zogenaamde vaste eigen bijdrage van 150 euro. Ja, dan kom je toch op hetzelfde neer. De eigen risico wordt verhoogd. En de eigen bijdrage maximaal 150 euro. Nou, dan moet je gewoon zeggen, dat doen we. En dan moet je er niet omheen rijden. Nee, en dan uh, treedt meneer Buma dus een beetje op als scheidsrechter. En die zegt, ja, nee, uh, eigenlijk heeft, ja, Roemer, had gelijk heeft Roemer gelijk. Ja. Hoe doet Buma het? Want hij legde eigenlijk vanavond uh, in de NRC al een beetje het hoofd in de schoot. Hè? Staat daar nog een man die uh, denkt dat hij zetels kan winnen? Nou, ja, het is erg lastig voor Buma, want hij zit natuurlijk in die middenpositie. Um, uh, aan de ene kant wil hij de staatsschuld op orde brengen. Aan de andere kant uh, wil hij ook banen creëren en wil hij uh, uh, natuurlijk dat ook rechtvaardig doen. Uh, dus dat, dat, dat maakt dat hij een in middenpositie inneemt. En dat maakt ook dat hij zich moeilijker kan profileren in dit debat. Want hij vormt niet een van de, van de uitersten. Dat is natuurlijk weer makkelijker scoren voor Wilders. Uh, hij gooit er nog eens een keer een slogan in. Legt de rekening niet bij de zieken, maar bij de Grieken. Dat, uh, ja, dat zijn toch leuke dingen. Uh, maar het moeilijke van dat hele zorgdebat... wat we net hebben gehad, ik geloof dat het nu over Europa gaat... is natuurlijk hoe uiteindelijk de verschillende systemen... die uh, de partijen voorstaan, hoe die uiteindelijk uitkomen. En je ziet dat de linkse partijen wat meer neigen... tot inperking van die marktwerking. De SP ja, ja. wil er helemaal uit. Ik heb gisteren dat zorgdebat zelf in uh, de nieuwe... Ook gedaan. Daar heeft de SP gezegd, ja, dat is echt een breekpunt voor ons. Wij willen geen marktwerking meer. Nee. Tegelijkertijd zegt het CPB daarvan, ja, als je dat weer doet, dan krijg je weer de wachtlijsten. Dus het is uh, ingewikkeld, maar ja, ik hoop dat het wel informatief is voor de kijkers. Ja, en meneer Klaver, uh, nadat uh, Roemer dus iets minder uh, presteerde, zakt hij wat in de peilingen. Er lijkt zich een strijd af te tekenen tussen de Partij van de Arbeid en uh, de, de SP op, op links. Um, ziet u dat ook een beetje terug vanavond? Uh, gaan die ook een beetje met elkaar in, in de clinch om die zetels van mensen die twijfelen tussen die twee partijen? Nou, Ik vond het vandaag niet zo zichtbaar. Kijk, ik vond de Roemer het wel, wel beter deed. Ik vond Samson een stuk minder eigenlijk dan afgelopen zondag. Afgelopen zondag was hij heel rustig en beheerst. stond hij echt boven de partijen. Maar nu ging hij ook wel een klein beetje, uh, beetje meeschreeuwen. Het meest opvallend was dat toen hij werd aangevallen... op de werkgelegenheidscijfers door Mark Rutte. Uh, hij zegt, jullie creëren geen werkgelegenheid op de langere termijn. Daar had Mark Rutte gewoon gelijk in. Dus ze gaan ongeveer 1% in de min. Dat zijn 80.000 banen. Ja. En Hij probeerde zich daar uit te worstelen door met deeltijdfactors te komen en dat ze niet bezuinigen op de sociale oh zekerheid. Jee, daar houden de luisteraars niet van. Deeltijd dat is niet waar. Nee. Nee, nee, om, om aan te geven, hè, uh, ja. dat is niet waar en hij probeerde zich daar onderuit te rijden. Dus ik vond mm. hem minder sterk. Juist omdat hij dat punt van eerlijkheid in de campagne heeft gebracht. Ja. ja. En, ja. en, uh, meneer en ja, aanvullend, meneer ja, voorwind, ja, ja, ja. Ja, hij heeft het natuurlijk moeilijk, uh, uh, Samson. Want je ziet hem ook constant in de verdediging uh, gaan. En je mist aan het einde van zijn opmerkingen dan weer een aanval op een andere partij. Waar blijft, waarbij het een, een beetje blijft hangen wat hij zegt. Uh, maar niet echt sterk overkomt. Dus ja, hij heeft het lastig vanavond. Nee. En, en aan u beiden de vraag uh, over Mark Rutte. Daarvan werd gezegd, nou hij deed het wel aardig zondag. Maar hij zou wat staatsmannelijker moeten zijn. Uh, Stond daar een staatsman vanavond? Nee, ab, geen, geen seconde. Ja. Uh, nee, oh nee, uh, waar zag u dat dan? Uh? Hij was, ik vond, ik vond, vond Mark het erg agressief. Uh, hij, was, uh, hij liet zijn, zijn, zijn opponenten niet uitspreken. Uh, hij had heel van tevoren ingestudeerd uh, hele ingestudeerde tekstjes die hij maar iedere keer dacht. Dat dram ik er doorheen. Hè. Bijvoorbeeld bij Samson, uh, u laat de milieubelastingen oplopen. Is trouwens ook niet helemaal waar, want ze het trouwens wel beter gescoord op werkgelegenheid. Maar hij was heel ontzettend aan het drammen. In plaats van gewoon echt op inhoud proberen het debat te winnen. Ja. En uh, dan is er natuurlijk de afgelopen jaren ook altijd het debat tussen Pechto en Wilders geweest. Was daar nog iets van te merken vanavond? Of uh, laat iedereen Wilders eigenlijk een klein beetje rechts liggen? Of links? Even correctie. Wilders ging in debat met Buma zojuist. Michiel Breedveld, ja. Ja. Um, ik, ik, ik zag het alleen in beeld. Uh, daar kan ik wel verslag van doen. <laughs> ja. Oh, we kunnen het laten horen. Mijn collega heeft even meegeknipt. U loopt weg. U loopt weg uit Europa. U loopt weg uit de euro. Maar er is nog nooit een crisis opgelopen, opgelost door weg te lopen. Wij moeten in Europa, maar dan wel samen de schouders eronder. En dat kan. We hebben een toekomst in Europa. De chauffeur dankt zijn baan aan Europa. Okay. En we hebben samen een toekomst in Europa. Meneer Wilders, u loopt weg. Dat nou, is, is, is echt een godspe dat juist de heer Buma van het CDA... dit pro-Europa probeert te houden. De heer Buma, als u kijkt naar waar we het net over hadden... de economie in de koopwerkplaats... is de partij die de mensen in Nederland, inclusief de AOW'ers... keihard pakt in een portemonnee. En tegelijkertijd zegt hij... we gaan dat geld, dat verdedigt hij nu weer... zelfs soms met een glimlach... dat verbrengen we dat naar onzin. Griekenland... dat, dat brengen we naar Griekenland en naar Spanje. Meneer, meneer Buma, u bent... Als we naar de peilingen kijken, is uw partij bijna populairder dan in Griekenland. In Griekenland dan in Nederland. Ik zou ervoor maken, Grieks democratisch Appel, dat is een stuk we, beter. Meneer Bum, dank Tja, ja, kijk, Buma die, die, die, die biedt Wilders hier stevig van weerwoord. Uh, Wilders zegt: ja, uh, God, u stelt ook weinig meer voor in de peilingen. Maar er was een kleine peiling uh, van uh, kijkers en die gaven, want uh, zo bij elk debatje gebeurt dat, gaven Buma het laatste woord. Dus hij mocht nog het laatste woordje doen tegen Wilders. Je ziet dat het kunstje van Wilders ook wel een beetje klaar is. Uh, er wordt hmm. bijna niet meer gereageerd. Het best zag je dat nu niet zozeer in dit debat. Ik vond niet echt dat hij een rol speelde. Maar er kwam een voorstel om asielzoekers. Een tijdje geleden was het om asielzoekers in Roemenië op te, op te vangen. Ja. Nou, ik denk in de vorige campagne. Klein dat berichtje. Dat, he, dat, ja. dat ontzettend groot was geworden. Nu was het een klein bericht. Ja. Uh, ik geloof dat iedereen ongeveer wat door heeft hoe het werkt. En hij is minder relevant. Dus als we nu eens langzaam naar een uh, eerste conclusie <laughs> van dit debat toe gaan, uh, meneer Voordewend, hebt u een winnaar gezien vanavond? Nee, um, niet, een, niet een duidelijk iemand die er uitspringt. Uh, nou, nogmaals, je ziet dat Samson het moeilijk heeft in dit debat. Ik vond Roemer uh, weer stevig te staan, uh, ook ontspannender te staan. Uh, liet zich niet van de wijs brengen voor zover wij het uh, hebben gezien... want we zitten natuurlijk af en toe met u te praten. Mm -hmm. um, <laughs> ja. Uh, Rut, Rutte, uh, ja, uh, fel in de aanval, uh, laat anderen niet uitspreken. Dat uh, ben ik niet zo van hem gewend. Nee, in, maar de geen echte in de kamer heeft hij veel meer is. een, staats, uh, een staatsmanuitstraling dan, ja. dan hier. Hij ja. moet natuurlijk ook wel. Uh, maar we zijn hem niet zo gewend. Nee, Jesse Klaver, een winnaar gezien, even kort. Oh, dat vind ik, nou, niet één, één iemand die er heel erg uitsprong. Maar wat ik heel opvallend vond, was uh, Alexander Pechtold. Ook hij heeft zijn toon aangepast. Hij is veel staatsmannelijker dan in het vorige debat. Hij kwam niet veel aan het woord, maar als hij aan het woord was... deed hij dat goed. Dus als ik al iemand zou moeten aanwijzen... viel hij mij in ieder geval het meest op. Oké, okay, Michiel Breedveld, tot slot. Je hebt 20 seconden om een winnaar aan te wijzen. Nou, ik zou de grote verliezer uh, de kiezer willen aanwijzen... die <lacht> zijn keuze nog niet heeft bepaald, want die is vanavond niet veel wijzer geworden. Oké, okay, nou, uh, in ieder geval uh, waren wij daar zoveel mogelijk bij. De heren praten nog door, zie ik uh, op televisie. Hartelijk bedankt, meneer Wind, meneer Klaver en Michiel Breedvink. Dit was het Oog Morgen, Pieter van der Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten.